De man had in 2008 samen met een andere verdachte in Utrecht een drugshandelaar doodgeschoten tijdens een ruzie. Later pleegden ze ook in Breda nog twee overvallen. De tweede verdachte kreeg 16 jaar cel. De rechter liet zwaar meewegen dat de hoofdverdachte net een week vrij was na het uitzitten van een eerdere straf voor doodslag. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Straatvegers in Den Haag mogen tijdens Koninginnedag en Koninginnedag staken. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. De gemeente had een kort geding aangespannen om de actie te voorkomen. Den Haag noemde de actie onverantwoord, omdat er zo'n 150.000 mensen worden verwacht voor Koninginnedag. De gemeenteambtenaren voeren al een tijd actie. Vandaag hebben parkeerwachters in Den Haag, Utrecht, Haarlem, Haarlemmermeer en Horen het werk neergelegd uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe CAO. Koningin Beatrix opent rond deze tijd de nieuwe dagboekzaal in het Anne Frankhuis, dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het huis is ingericht. In de zaal zijn voor het eerst alle dagboekbladen van Anne Frank te zien. De dagboekaantekeningen die nog niet te bezichtigen waren, lagen opgeslagen in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Later vanmiddag woont de koningin in de Westerkerk in Amsterdam de viering bij van het 50-jarig bestaan. De provincie Noord-Brabant wil ook de komende jaren in het weekend nachttreinen laten rijden. De proef loopt eind dit jaar af, maar de provincie wil tot 2013 s'nachts treinen laten rijden van en naar de Randstad. Er wordt wel geschrapt in de dienstregeling, omdat op sommige trajecten het aantal reizigers tegenvalt. De provincie en de betrokken steden betalen mee aan de nachttreinen. Na 2013 moet het zonder subsidie kunnen. Het weer meer bewolking, maar nog wel lang warm. Morgen bewolkt en in de avond regent, wordt 17 tot 25 graden. De dagen daarna frisser en wisselvalliger. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij beleeft het. het. Zie FM in 2010, al twintig 20 jaar live. Zie FM. Nu. nu jouw keuze: Zie FM. Groenen langs straatjes, zo dikwijls ten einde gegaan. 好奇 Als jij komt... Te... Van de plaat. Ik, ik ontdek nu ineens dat ik de titel van deze plaat nog niet eens genoemd heb. Uh, maar dat kunnen we natuurlijk altijd nog rechtzetten. Um, de plaat heet Lief en de Leed. En dat gespeeld op zijn middeleeuwse Lief en de Leed. Het zijn dus allemaal liedjes, uh, oude Nederlandse volksliedjes. Uh, met allemaal wel een klein beetje pikant uh, toontje, zou ik maar zeggen. Een beetje, beetje de pikante toer op. Um, erg mooie liedjes. Uh, de Groenlandstraatjes. Dan uh, over een meneer die uh, ja, vergeefs bij zijn liefje voor de deur staat. Komt vandaag de dag ook nog voor. Dat is te weinig veranderd in al die jaren. Uh, vergeefs liedjes of zo. kinders die bij een vrouw er niet in mogen. Um, verder. Uh, dus, nou ja, er komen nog veel meer leukere dingen. Want uh, ik zie hier ook nog een prachtig liedje van een meisje van 18 jaar en zo. Nou, dat oh dat al... staat me wel aan. Huh? Een meisje van 18. Ja, dat is goed. <laughs> Ga jij nou straks maar snakbaar, eh, bedoel, kroketten verkopen. La <laughs> dat is <heel> makkelijk. <laughs> Brad, dames en heren, weer. Uh, fantastische band, session muzikanten, die uiteindelijk besloten: nou, wat we platen van anderen kunnen, dat kunnen we zelf ook. En uh, dan onder onze eigen naam. En uh, het, uh, ik zei het al, het werd gevormd uit een triootje dat, of uit een bandje. Dat heette de Pleasure Fair. En daaruit is dus Brad ontstaan. En deze plaats, The Sound of Brad, bevat 20, maar liefst 20 van hun meest bekende songs. En uh, je vindt ze natuurlijk ook regelmatig gewoon terug in bijvoorbeeld de top 2000. Want uh, daar zijn ze ook hofleverancier van. Um, even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan doen een van de... Nou, ik denk dat dat ook een van de hoogst genoteerde Brad songs in die top 2000 is. Een van de bekendste nummers. Uh, vooral voor gitaristen natuurlijk erg leuk. Brad en hun uh, fantastische grote hit The Guitar Man.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 Day to find another place to play Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man Who's on the radio? You go listen to the guitar man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 He will bring it down, and he'll make, make you cry. Something keeps him moving, but no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker, and the sound is getting dim.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 Dat kan allemaal ja, sorry. Niet. Dat kan allemaal niet hoor. Mooie wegzwijmel Ja, dat is waar. Dat is wel mooie wegzwijmel Brad, dus David Gates uh, als zanger en dit noemen we de Guitar Man. Terug naar het fantastische album van Creedence Clearwater Revival. Uh, nummer 5 uh, in de rij van uh, goede LP's die dit uh, beentje gemaakt heeft. En het zijn er heel wat geweest. Eh. Uh, Um, er is uh, van dit ding later nog een Anniversary uh, Edition CD gegaan. En daar stonden dus drie bonustracks bonus op. Dat is Travelling Band. Dat schijnt een remake geweest te zijn. Up Around, the Bed, die, uh, Up Around the Band. Die is opgenomen live in Amsterdam. Dat is toevallig. Ja, leuk. Goed. En dat is gebeurd op 9 oktober 1971. En Born on the Bayou. Jam with Booker T. And, uh, at Fantasy. Studio's en Booker T weet u waarschijnlijk wel. Daar heeft u toen Albert Jan hier was iets van gehoord. Die beroemde organist die met auto's Redding en dat soort figuren allemaal uh, meespeelde. Dat zijn dus de bonus tracks die, op, uh, die op, dat, uh, op die cd staan. Die dus uitgekomen is toen dit album 40 jaar uh, bestond. Zo. nou is leuk. Goed, we gaan uh, daar nu van draaien. Een stuk wat wij ons natuurlijk in Nederland regelmatig afvragen. Hoewel we de laatste dagen geen klagen hebben. <laughs> maar in Nederland toch wel uh, afvraagt <laughs> wie nou eindelijk die rotregen eens een keertje stopt. Nou, in, 1977, in 1970 was er al een hit over van Credence. Who stop the rain? Dat, Die kringens. Heerlijk Preemde. muziek. Ja. Goed. Nou, ik krijg er zeker nog meer van te horen. Want we hebben vandaag, eigenlijk valt me op, uh, dat we ontzettend veel van de platen kunnen draaien. Hoe zou dat komen eigenlijk? De liedjes zijn korter waarschijnlijk. Dan ik denk het wel. Dat we de vorige keren hadden. Dat zou zomaar kunnen. Uh, nou, dames en heren. Uh, um, um, zet uw lachspieren maar weer even klaar. Want we gaan toch weer eventjes natuurlijk naar die uh, andere plaat. De humorplaat, zou ik maar zeggen. Die van Max de Jörg. Heel oud allemaal. Het, is, het, is, uh, nou, het zal jaren zestig zijn. Ik weet niet precies wanneer. Uh, dat, is, dat kunnen we nog wel even opzoeken, trouwens. Dat is leuk van het huidige uh, medium internet. Uh, dat was, de plaat is dus opgenomen tijdens het 12,5-jarig bestaan van de Doofpot in Amsterdam. De Doofpot was dus een gelegenheid die, uh, waar Max Trajeur, Max Trajeur dus avond aan avond optrad. En die zat op de hoek van het Rembrandtsplein en de Utrechtse straat. Dat bestaat al lang niet meer, natuurlijk. Luister van die muis af. Oh, sorry, neemt u mij niet dadelijk. Ehm. Uh, <laughs> Het is toch niet te gaan lopen met die mannen. Oh, dat is precies de goede hoesman. Die zie ik nou op mijn beeldscherm. Zie. Ja, die kan je nou kopen voor 10 euro. Oh. <laughs> Lekker makkelijk. Ik had hem voor niks. Oh, dat is nog beter. Ja, hij stond, uh, hij stond ergens waar ik was. En er hadden een heleboel mensen LP's neergezet die allemaal weg mochten. Nou ja, ik heb daar mijn slag geslagen, natuurlijk. Dus, uh, ja, Dat kan ik begrijpen. Ja, natuurlijk. Kon ik denk dat ik. Uh, ja, aardig wat. Max Tailleur dus. Gaan we weer even genieten van Jiddische humor, dames en heren? In optima forma. Hier komt hij weer. Max Tailleur uit de Doofpot. Juist. Nou, dan ben ik weer. Nou, ja, nou, hou op, hou, op, hou op. Zo de doof, de doof, de doof, weer in de doof. En alleen maar moppen vertellen. Eigenlijk is het heerlijk, weet je wel. Dat je opkomt en, en je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen. Uh, want u bent de reactie voor mij, begrijpt u het? En u hoort deze plaat thuis. En begrijpt dat, dat ik, ik zou niet kunnen doen zonder publiek. Ik moet publiek voor me hebben. Ik moet uw reacties horen. Want uw reacties zijn zo verwaard. De, de, de. Begrijp nou eens goed, ik ga nou eens een mop vertellen. En dat moet je nou eens zien, die verbeelding. Er zit in een coupé van een trein een pastoor, een dominee, een rabbijn en een neger uit de binnenlanden van Afrika. Zie je dat, die verbeelding? Zie je? Alright, dat zie je. Oké, okay, dat zijn we. Plotseling komt er een vlieg op die pastoor zijn rabbijt zit, en die pastoor zegt: vies viesbeest, kom, kom, kom, kom. En die vliegt naar die dominee, en die dominee zegt: Kst, kst. En die vliegt naar die rabbijt, en die, die rabbijt zegt: Kom, we weg. En die vliegt naar die neger, en die neger gaat boven op zijn bouw zitten, en die neger die grijpt hem, trekt de vleugeltjes eruit, en eet die vlieg op. En die rabbijt zit hem zo hand te kijken. ...komt er weer een nieuwe vlieg op die pastoor. zetten, die pastoor is gewecht. En die dame is weg En die vlieg naar die rabbijn. En die rabbijn, die pakt die vlieg. Trekt de vleugeltjes eruit. En zegt hij die negen... ...kopen. <reel> ja, heerlijke dingen <reel> Ach, de, de humor ervan zien, de humor ervan meemaken. Er zijn wel wat mensen in mijn zaak, die zitten met aan te kijken... en ze begrijpen het niet. Of die komen twee keer om het dan te begrijpen. Ja, dat heb je ook vaak. De, die, je hebt natuurlijk moeilijke moppen, je hebt makkelijke moppen. Er bestaat zo'n mop... Eh, het is eigenlijk een moeilijke mop, maar er zit zoveel levenswijsheid in. Er is een schatrijk man gestorven, miljonair. En die familie die zit om, eh, om die notaris... De notaris heeft het testament in zijn handen en hij zegt, uh, dames en heren, om mij rust te droeven taak om uw testament voor te lezen van de overledene Mozes Cohen. Hij zegt hier in zijn testament, ik laat aan mijn geliefde vrouw na een bedrag van 250.000 gulden, omdat ze altijd zo'n goede vrouw en een zorgzame moeder is geweest. Aan mijn zoon Ebi geef ik 250.000 gulden... ...omdat hij een goed kind een goede zoon is geweest... ...en een goede opvolger voor is geworden in mijn zaak. Aan mijn dochter Effie geef ik 250.000 gulden... ...omdat ze altijd zo'n lieve dochter voor haar vader is geweest. Aan mijn chauffeur geef ik 10.000 gulden... ...omdat hij nooit een ongeluk met me hebt gehad. En aan mijn huishouder geef ik 10.000 gulden omdat ze altijd mijn huis zo goed bestuurd heeft. En aan mijn broer Bram geef ik mijn hoogte zo'n lamp. omdat hij altijd heeft gezegd. geld is niks, gezondheid is alles. <lacht> Begrijp je? De... Begrijp je wat daarin zit, ja? Moppen, moppen daar. Die, die, dat, kijk, die, ik zeg je nogmaals. Lange, korte, korte, lange. Ja. Ja, ja, ik zie de mop altijd zelf. Moos gebrand tegen en Moos en Bram, ik wil van vrouw af. Wat geef je ervoor? Ze Bram gesend, ze Moos verkocht. <lacht> Korte vrouw. Moos is advocaat. Komt met zijn vrouw het heel toen binnen. En een hele mooie, zieke vrouw glimlacht tegen Moos en zegt, "Ah." En kijkt aan de vader naar Moos en zegt, wat is dat? Zo is die vrouw, ken ik, beroepshalve. Vraagt ze jouw beroep of haar beroep? Ja, ja moppen is heerlijk. Zie nou, nog even wel, je zie het. Twee buren. Eén nog van mevrouw Cohen, twee nog van mevrouw Jansen. En op een ochtend schreef mevrouw Janssen over de wanden naar mevrouw Cohen. Mevrouw Cohen, ik heb een nietje voor u. Mijn zoon komt thuis. Zei mevrouw Cohen, uw zoon komt thuis. En hij was veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraam in Leenwaarde. Zes ja, maar hij heeft drie jaar vermindering gekregen... ...werelds goed gedrag. Zeg maar, een, wat een geluk als je nette kinderen hebt, hè. Ja, ja kinderen. Ach, kinderen, mocht je. Ja. Dat denk ik eigenlijk aan dat liedje. Je dat natuurlijk wel. Dat was eigenlijk mijn eerste liedje wat ik heb gezongen. In de Doofpot. Kun je je nog herinneren? Isaac Meijer. Ja, ja, ja, ja, ja... Ja, ja, ja, Slaap ja, ja, maar ja. zacht, mijn kind. Slaap maar zacht. Mijn kleine is Ja, al die herinneringen komen terug. Al die ringen weer... van twaalf en een half jaar Doofpot. Of dat andere liedje. Ook een van de grootste successen geweest. Dat liedje... Van het terrasje. Kijk nog, wij terug. Drink eens een kopje koffie. Oh. Op zo'n klein terrasje. Waar je heerlijk doezelt en heerlijk sust. Oh. En voor het geld hoef je het niet te laten. Want je ziet de stad. En je krijgt de rust. Ru ja, rust, rust. Amsterdam. Je ziet de stad. Bestaat er eigenlijk een grotere humor van Amsterdam? Er bestaat toch nergens ter wereld, dames en heren? Natuurlijk hebben ze in het buitenland ook humor. Natuurlijk. Maar anders... Want mevrouw vragen me altijd, Max, Vertel je nou dezelfde mop in het buitenland ook? Nee, dames en heren. Want mag ik nou eens hier een proef nemen? Hier in de doofpot. Dan ga ik u een vraag stellen. Wie van u weet wat een hole in one is? Een hole in one. Wie weet het? Steek je vinger nou eens op. Eén. één daar. En daar zie ik nog een hole in one. Kijk... De, de, moet ik luisteren. In het buitenland. In Engels-sprekende landen. Weet praktisch iedereen is wat een hole in one is. Dat is namelijk met golf. Golf. Golf. Um, en ik zal u uitleggen wat het is. Je hebt een groot tuincomplex. En er zijn 18 gaten in de grond. 18 holes. En nu gaat het erom? Om met een balletje. Met een stok. Een club. Dat balletje waar het ene gaatje en het andere gaatje te slaan. In het kort aantal slagen. En die gaten zijn op, uh, ongeveer 500 meter van elkaar verwijderd. Kijk maar als je dat nu in één klap doet. Dat is een hole in one. In het buitenland, een kind weet het. En dan kun je mop op vertellen. Hier niet, want je kunt niet eens een mop uitleggen. Kijk, ik heb deze mop nu uitgelegd, dus zal ik u uit uitvertellen. Er is een man die heeft al 16 hoogs verslagen. Maar staat achter op zijn partner in een aantal slagen. Net wil hij van die 16 naar de 17e hoog gaan, zit er een engeltje op de schouwer. En dat engeltje zegt: Wil jij een hole in one maken? Zegt die man: Wat zijn je voorwaarden? Zegt het engeltje: Een half jaar geen seks. Zegt die goede genade, dat is nog wel wat zeg: Ja, maar je wil toch winnen? Je wil de mensen toch winnen? Je maakt een hol man. Zet hij maar, doe doet en hij slaat: Hup, hole in one. Naar het publiek juichen: Hole in one, oh. Nou, moet je van de 17 naar 18 is hole. Zit weer een engeltje op zijn schouder. Zet een engeltje: Wil jij nou iets doen wat praktisch nog nooit iemand hebt gedaan? In one game, in één spel, twee holes in man maken. zet die man wat zijn voorwaarden. Zet een engeltje: Een jaar lang geen seks. Zegt hij, goed joh, dat is wel een opgave. Zegt hij, maar je wordt wereldberoemd. Je naam komt in een gouden golfersboek te staan. Je foto's aan alle kranten. Zegt hij, maar ik doe het. En slaat, hop, hold one. Het publiek juicht en neemt hem op zijn schouders en dragen hem naar het clubhuis. En dan komt champagne bij, weet je wel. Een verslaggever komt erbij, die vraagt, hoe is je naam? Zegt hij, Jansen vraagt je, van beroep, Zet hij pastoor. <lacht> nee, dit, dit is het buitenland. Dit kun je wel in het buitenland vertellen, maar, maar, maar en, en niet hier. Hè? Nou, dat de, was oh, hem weer oh, even. Max de Jeur, de... <laughs> wel een mooie mop. Tegenwoordig is golf zo'n zo sport waar iedereen naar meedoet. tegenwoordig. Nou, dan moet ze, hè? zo moet het dus. Als je een Engels op je schouder hebt. Dat is wel makkelijk. Goed, uh, Max de Jur dus uit de doofpot, uh, vanwege opgenomen tijdens het 12,5 en een bestaan. De uh, doofpot begon in 1952. Tjuh, toen was ik vier. <lacht> die begon dus in 1952 en uh, is gestopt in 1966. En Max de Uur kent u daarna nog wel van die grote actie? Geef Max de Zak waarin hij, uh, waarin hij kleding inzamelde, vooral oude kleding inzamelde voor het Reuma Fonds. Weet je dat nog? Weet je dat nog wel? Heb je ook nog wel zo'n zak met de straat gezet? Um, ik niet. Maar oh, ja. ik heb wel de uitspreek, uh, de, de, de term de zak van Max. Ja, precies. Nou, dat dan gaat alle, dus... alle oude kleding in wat is dus blijven liggen. Ja, en dat wordt dan ingezameld en daar vangt hij dan geld voor. Ja. En dat geld gaat dan, ging dat naar het Reuma-fonds. En dat was geloof ik ook omdat Max hier zelf ook aan die ziekte leed. Dat ja, is die... want in 1966 is hij gestopt vanwege gezondheidsproblemen. Ja, en dat was dus ook Reuma, dus dat is allemaal ja. niet zo leuk. Maar in 1971, dat is ook wel grappig, begon hij de geinlijn. Ja, dat, dat weet ik. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Dat, dat weet ik nog. Want dan kon je dus voor een, een, bepaal, een telefoonnummer. Uh, en, en dan kon je dus op de, op, op de. Via je telefoon kon je dan een de. Mop van de dag worden. Ja, klopt. En het, en het leuke was dat als je. Als je daar, dat heb je tegenwoordig ook met die callcenters. Er zijn nog zoveel wachtende voor u. Mm -hmm. En dan zei Max: Er zijn nog vier geheimpodums voor u. Dat was leuk. De Geinlijn. Elke dag dus de mop van Max. was erg leuk. Ik weet niet met nummer, maar uh, dat was wel erg leuk. Goed, het is half vier alweer, dames en heren. Het gaat snel en u weet om half vier hebben wij uh, natuurlijk het onderdeel. Wat is hij weer grijs gedraaid? Heel goed, Mo. Fantastisch. We hebben vandaag uh, een nummer van een band die... Uh, sorry. Van een band die in 1962 begon. Ja... Dat weet je, dan weten we dat allemaal, hè. Goed. Het begon dus in 1962... Uh, even kijken, wat staat het ook weer? In Birmingham, als Close Harmony Trio... onder de naam The Cliftones... met Rod Allen. Uh, ze hadden allemaal artiestennamen... want zijn echte naam was Rodney Bainbridge... Die is geboren op 31 maart 1944. 10 januari. Uh, en hij is overleden op 10 januari 2008. Dus hij is er niet meer. Glendale. De echte naam was Richard Garforth. Ja, daar zou ik ook mijn naam veranderen. Ik zou heten. Richard Garforth. Richard, Richard Garforth. Richard Garforth III. Ja, die is geboren op 24 april 1943. En Barry Pritchard. En die is geboren op 3 april 1944. En die is overleden op 11 januari 1999. In 1963 wordt de bezetting uitgebreid met drummer Andy Brown. Die is geboren op 7 juni 1946. En toetsenist David Carr, 4 augustus 1943. De band verwerft een plaatscontract bij DeCaro Records. Uh, en uh, uh, Ze hadden een aantal gigantische grote hits... Um, en een van de liedjes die eigenlijk niet zo'n grote hit werd... werd uh, later uh, uiterst bekend... doordat het als uh, leader werd gebruikt... tune werd gebruikt... bij het beroemde piratenschip Radio Caroline. En dan uh, nou ja, weet je ook gelijk de titel. Hè? Het is nooit echt echte grote hit geweest. Daarna kwamen de grote hits pas met... You've Got Your Troubles, Here It Comes Again... en This Golden Ring en dat soort dingen. Die kwamen daarna pas. Maar dit is dus nog van daarvoor. En dit is een singeltje... Uh, ik hoop dat hij een beetje te, te beluisteren is. Heb ik heb het niet gecontroleerd thuis. Dus we zien het wel. Caroline van The Fortunes. Nou, dat valt nog mee. Ja, dat is nog netjes. Dat is nog netjes tegen. Het singeltje, zo'n zo klein singeltje, weet je wel, zo'n 45 toerplaatje plaatje met zo'n enorm gat erin, die ja. iets start in de rond te draaien en alles behalve recht meer is. Is dat zo? Ja, ja, oh, dat kan zomaar. Dus, het uh, is al het dit ding, dit singeltje is echt uh, het is originele singeltje, dus dat ding is uh, 40, 50 jaar oud. Denk ik nou geen 50 nog, maar 45 toch zeker, op zijn minst. Goed, wat doe je nou toch? Hij wil even laten horen dat het een echte gramofoon is. Ja, nou, dat hoor je niet als je cd uitzet. Ja, oké. Okay. Um, Fungus weer, dames en heren. Uit, uh, van die prachtige plaat De Lief en De Leed. Prachtig plaatje. En het nummer wat wij daar nu van gaan uh, horen... ...is een meisje... <lacht> Ik echt af en toe net een ding voor elkaar zo hier. Niet te geloven. Um, een meisje van 18 jaren. I'm <laughs> sorry. <laughs> stond gewoon over. Ja, dat, uh, dat kwam ik ook achter. <coughs> vergeet iemand van 45 naar 33 toeren te zetten. Het is toch vreselijk allemaal, dames en heren, wat ik hier allemaal moet meemaken. Goed, een meisje van 18 jaar van Fungus van de Plaat Lief en de Leed. Waarop dus meewerkte, laten we dat nog maar even vertellen. Fred Pieck zang akoestische gitaar Rob Dekenga. Speelde accordeon, uh, Fender Rhodes piano... Uh, ...Honer, Klavinet. ...goed, ja, dat bestond toen nog... Uh, ...Buisklokken, Hemmeltorgel en Zang... ...verder Rens van der Zalm, Viool... ...Achtsnarige Viool, Elektrische Gitaar... ...Mandoline, Doedelzak en Zang... ...Koos, Pakvis, Bas en Zang... ...en Louis erbij op drums. En verder, additioneel, werden er nog mensen mee... ...die Sido Martens speelde... ...Elektrische Gitaar... ...Roy Beltman deed de productie... ...Pierre Joyfroy, ...Chateau Jafois... ken hem ook... Um, ...deed de techniek. Goed... Wij gaan naar uh, Brad. Baby, let your love go. It is Brad. Wel blijven opletten hoor. Gaat toch goed zo? There's a reason for the life that you live. On And it's a notion that Althans wat hits geweest zijn. Let Your Love Go van Brad van de plaat. Um, oh ja, Sound of Brad. <laughs> Oké. Okay. Uh, we gaan door en, met En dan zeg je tegen mij blijven opletten? Ja. Nee, nee, dan gaat het goed. Ja, het gaat helemaal goed. Het gaat allemaal goed. We gaan naar Creedence Clearwater Revival alweer. Van de plaat Cosmos Factory. En die factory werd zo genoemd, die schuur. Omdat ze daar elke dag, uh, werd daar gerepeteerd. Dat wilde John Fogerty graag. En het, uh, ja, daarom werd het uh, eigenlijk een beetje de, uh, ja. de fabriek genoemd. Goed, prachtige plaat dus. En we gaan nu iets draaien waarmee heel veel telefoontjes hebben gehad. Want ik zei dat we in het begin dat we niet gingen draaien die te lang was. Nou, het heeft telefoontjes geregend. Hè? Ja, ja, ja. Uh, ja het bleef het continu door aan die ja, telefoon. Ja, mensen waren zo kwaad dat we dat niet wilden draaien. Maar nou, dan toch maar een stukje. Klein, klein stukje dan. Klein stukje dan, hè. Oké. Okay. Credence. <music> Dat redden we niet meer hoor. Nee. Dus als u de hele complete versie, dan moet u gewoon maar een keer lekker gewoon downloaden op internet of zo, Of kijken op YouTube, daar staat hij waarschijnlijk ook wel. Maar dan heb je niet dat leuke getik erbij, wat wij erbij hebben natuurlijk. He? Toch? Klopt. Nee. Ja, klopt. Okay. Kunnen, kunnen ze niet de LP van jou huren voor een klein bedrag van 100 euro per uur? Ja hoor. Oké. Okay. Voor zo'n bedrag altijd. <laughs> Clearwater Revival Cosmos Factory uit 1970, dames en heren. En dat is dus alweer 40 jaar geleden. Wat gaat de tijd? Toch snel. Goed, we zijn bijna weer aan het eind. En uh, volgende week zult u ons moeten missen. Wat erg, hè? Als u dat maar volhoudt 14 dagen lang zonder ons. Want volgende week is het 5 mei. Ja, dan is het bevrijdingspop. En dat wordt live uitgezonden via ZFM. Dus geen, uh, geen uh, jaren, Maar die is, wij beloven nu, wij zijn er 12 mei. Dan echt weer wel. Juist, precies. Nog even Max, want eh, dat vond ik wel leuk om daar een beetje nog wat eh, van te laten horen. Om even nog weer op de lachspieren te werken. Hier is alweer een klein stukje Max Tailleur uit de Doofpot, 1965. je je zoveel kunt zeggen met één woord. Zie je Moos op zaterdagmiddag om twee uur bij vrouw Madrijsman naar binnenkomen en zegt... ...volk. <laughs> <laughs> Zie je dat hier. Moos komt bij de dokter en zei, dokter, u moet me helpen. Ik vergeet alles. Zeg, dokter heeft u dat al lang. En zei, Moos, wat? <laughs> Eén woord. Dan loopt de man op straat met een vioolkist onder zijn arm. Gaat dan Moos doen. en toen kom ik naar het concertgebouw. Zei, Moos, oefenen, oefenen. <laughs> <laughs> Dit is het. Humor, humor. Gebaseerd eigenlijk, wat mij vraagt me wel eens, Max. Waar bestaat eigenlijk Joodse humor uit? En waarom vertel je al twaalf jaar Joodse humor? Dames en heren, omdat het Jorendom en Amsterdam zo hecht met elkaar vergroeid zijn. Zo hecht, dames en heren. Dat het eigenlijk nooit vergeten moet worden. En ik hoop dat het nooit vergeten wordt. Want de burgemeester heeft eens dus gezegd tegen mij... Max, blijf maar zo lang mogelijk moppen vertellen. Maar als jij het niet meer doet... Wie zal het nog ooit weer doen? Ik geloof niemand. Uh, Joodse humor, dames en heren. Uh, die er uh, een stempel geslagen heeft. Zelfs op het dialect van Amsterdam. Want hoeveel Joodse woorden kent u niet? U gebruikt, u weet niet eens dat het Joods is. Het woord mokum is het zuiver Joodse woord... voor oord voor stad, dames en heren. En als u zegt, hij zijn in het maaium gevallen, maaium is voor het Joodse woord voor water. Zal we een jaaiumpie drinken? jaim is voor het Joodse woord voor drinken of drank. Ik kan u een beter voorbeeld geven. Iedereen in Nederland, die kan een liedje van, en dat hebben we toffe jongens, zijn. dat wil. We... Maar hoeveel weinig mensen denken erbij na, dat het woord tof een zuiver Joods woord is, wat goed betekent. Want dat woord goed waar u terugvindt, als ik weer het Hebreef zegt, het gaat u goed. Mazeltof, daar heb je het. Of nacht, Leilethoff. Of morgen, Bokkethoff. Daar heb je dat. Verbinding van het Jodendom met Amsterdam. En waar de humor uit bestaat... ...waar de ingrediënten zijn van een Joodse mop. Slemielig, nebbisch. Dat je dat, eigenlijk niet kunt vertellen wat de situatie is... Van Moos, die brand tegenkomt... en Moos, ze bram ben ik wel een slemiel, Ze bram waarom? Ze zei, Moos, van Moos, komen een kostuum met twee broeken... en een uur geleden brand ik een gaatje in mijn jas. verhalen, begrijp je? Moos bedelt wel bij een huis aan... en een dame maakt hem open Ze zegt Moos, geef u een kleinigheid voorna, mijn man... maar geeft u het vlug want ik sta dubbel geparkeerd. Begrijpt u deze schlemielige en nou is het zo. Wat is eigenlijk een slimiel? Het tegenovergestelde... Wat is een bemazzel? Kijk... Je kunt geen slimiel zijn. Je kunt je alleen maar een slimiel voelen. En waarom voel je een slimiel? Als het een ander beter gaat... Dan jouzelf, Voelt u dat? Zie nou eens die straat. Aan de ene kant woont Bram. Aan de andere kant daar tegenover... Daar woont die rijke Mozes Linnenwiel. Die schatrijke man. En elke dag staat Bram voor het raam. En kijkt naar de overkant. Zijn handen in zijn zakken. Zijn hoed op zijn hoofd. Achter op zijn hoofd. Kijkt hij wat daar geschiet. En dan probeert hij het uit te leggen. Het verschil tussen die en mieden. Het verschil tussen mijn buurman Moos en mij. Ik ben een schemiel, bij mij gaat alles verkeerd. Hij is een mazzel, bij hem gaat alles koek en ei. Raak ik goud dan wordt het koper. Raakt hij koper dan wordt het goud. Hij heeft meer kostuums en ik veters. Ik heb één pakje nebbies, <lacht> zeven jaren oud. Loop ik met gebarste winterhanden. Brengt hij drie weken naar Rosa zoek. staan ik in de regen op de tram te wachten. kijk door zijn auto modder spatten op mijn broek. Kijk, dat is nou het verschil tussen mij en mijn buurman Mozes Linnenwiel. Hij, hij is in mijn mazzel. Ik ben een schermiel. Ik, ik kijk recht bij hem naar binnen. Ik zie precies wat er geschiet. Denk nou niet dat ik jaloers ben, maar waarom wel bij hem en bij mij dan niet? Veertien dagen geleden werd hij verkouden. Ben ik verkouden, dan sappelen door. Hé, hey. ik heb het geteld en dat hij veertien keer geniest had, stond in zijn kamer een professor. Ben, ben ik ziek, dan krijg ik van mijn dokter een drankje en die zegt, blij maar werken voor je gezin. Hij. Hey. Hij werd beklopt, betast, beluisterd. En hij had geen gaatje in zijn lichaam of die professor keek erin. <lacht> Kijk, dat is dat nou verschil tussen mij en mijn buurman Mozes Linniviel. Hij is een mazzel. <lacht> ik ben een schlubiel. <lacht> kan ik me het permitteren om ziek te liggen? <lacht> Dan moet er moet toch soep op tafel staan? Moet ik geen huur elektren betalen? Maar hij bemazel kon hij naar bed toe gaan. Uh, ben ik ziek... Dan komt een zarebosje topen en vijf bananen op de pof. Hij... Hij had me een fruitman en had me een bloemen. Het leek wel af hij ziek lag in het keukenhof. Weet <lacht> uh, een arme man van een verpleester. Hij werd door twee zusters gestreeld. Zeker één om van voor... En die andere om van achteren te wassen. De wereld is toch raar verdeeld. Kijk, voel je nou het verschil... Tussen mij en mijn buurman Mozes Lennewiel. Hij. En mijn mazzel. Browner, Ik... is mannen. Wiel. Kijk, alleen geld. Geld, geld, dat maakt vrienden. En, een arme man is steeds alleen. Moet je aan de overkant kijken in zijn kamer. Misschien staan er vijftig vrienden om hem heen. Ja. De een nog zieker dan de ander. wat. Zijn vrouw reikt iedereen de hand. Denk je misschien dat ik daarbij word uitgenodigd? Nee. Ik ben maar Jarme buurman van de overkant. Als ik al het geluk wat hij gaat heb naga, wat heb ik z'n dan veel gemist? Hij gaat naar beneden. De deur.